4 uur Irön van Kammer, met het CNN nieuwsjournaal de daders van de aanslagen in de Bergse plaatsen Ansbach en Würzburg hadden geregeld contact met leden van Terug op IS. Volgens de Duitse krant Der Spiegel blijkt uit de gespreksgeschiedenis van hun telefoons dat ze berichten uitwisselden met IS-leden in onder meer saoedi arabië Die hielpen de jongen die in Würzburg treinpassagiers aanviel bij het bedenken van die aanslag. De uitgeprocedeerde Syrische asielzoeker die zichzelf opblies bij een festival in Ansbach had tot kort voor de aanslag een chatgesprek waaruit blijkt dat de aanslag anders verliep dan gepland. De grootste braderie van Europa in de Noord-Franse stad Lille is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de gemeente is het risico op een aanslag te groot en kan de veiligheid niet worden gewaarborgd. Jaarlijks bezoeken zo'n 3 miljoen mensen de braderie. Evenementen zou op 3 en 4 september worden gehouden. In de honderden vrachtwagens die in de dagen voor de braderie de stad in de stad zijn, kunnen bommen of Kalashnikovs worden verborgen, zegt de burgemeester van Lille.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 AC Milan komt definitief in Chinese handen. De verwachting is dat de contracten later vandaag worden getekend. De Italiaanse voetbalclub wordt overgenomen door een groep Chinese investeerders. De afgelopen 30 jaar was oud-premier Berlusconi eigenaar van AC Milan. De verwachting is dat het tot de eind van het jaar duurt voor de deal is afgerond. De onderhandelingen over de overname begonnen in mei. Het weer, vanavond wijnen de meeste stapelwolken en is het tamelijk helder. Vannacht weer meer bewolking, vooral in het noorden. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen wordt het 21 tot 23 graden. Er valt dan vooral in het noordoosten nog een bui in de ochtend. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan maar een paar files in de Randstad. En dan geven er eigenlijk maar twee serieus vertraging. De A15 en de A27. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is een vrachtwagen gekanteld bij door Ambacht. De file begint bij knopend Riederkerk. Het levert zeker 20 minuten oponthoud op. Want de rijbaan is dicht. verkeer moet via de parkeerplaats. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Dordrecht. Op de A27 Breda-Utrecht is de weg vrij. Tussen het Gorkum en Lexmond nog langzaam rijden en stilstaan. Maar dat zal nu snel beter gaan.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 bij het tweede uur van de Euro Breakdown tot uh, vijf uur zijn we bij je met de top 40 uh, van we Europa drop that line. Dit uur zijn we begonnen met de nummer 13 van uh, deze week Maar eerst gaan we, voordat we verder gaan uh, met de lijst, de lijst ook eerst een kleine geven van de platen die we vorig uur uh, wel en niet hebben gedraaid Ik Vertel even de hele lijst uh, voor je opnoemen zodat je weet uh, waar we aan toe zijn op nummer 40 vinden we Jess Glynn met Ain't Got Far To Go. De nummer 39 is de Smokers met Don't Let Me Down. DNC Cake By The Ocean staat op 38. En 37 is Ellie Goulding met Something In The Way You Move. Dap samen met Dante Leon met Angel staat op 36. En op 35 is Sac Navel met Trumpets. Jonas Bloem met GP Cooper, Perfect Stranger staat op 34. En nieuw binnengekomen is de nummer 33. Britney Spears samen met g Easy met Make Me. Op 32 dan Megan Trainer met No... en op 31 David Quetta met This One's For You. Walking on Cars met Speeding Cars staat op nummer 30. En op 29 vinden we Dua Lipa met Be The One. 28 dan Mike Perry met The Ocean. En op 27 Mui met a Final Song. Ganesh met I Hate You, I Love You op 26. En Clean Bennett met Tears op 25. Op 24 dan 21 Pilots met uh, Stressed Out. Uh, hou je het nog bij ik vraag wel dat je meeschrijft, hè? Op uh, 23 dan uh, Shawn Mendes met Treat You Better. En op 22 uh, Willy William met uh, Ego. Katy Perry is nieuw binnengekomen op 21 met Rise. En op 20 staat dan Dubs met La La Land. En de nummer 19 is Sam Veld met uh, Summer on You. En de nummer 18 is Time Flies met Once in a While. De nummer 17 Lucas Graham, Mama Set. En de nummer 16 Selena Gomez met Kill 'em with Kindness. Nummer 15 dan Charlie Poet. Uh, One Call Away en de nummer 14 uh, we hebben we vorige uur mee geëindigd Red of Chili Peppers Dark Necessities en de nummer 13 dan Tuyamo met Drop Dead Low Euro Breakdown op vrijdag op vrijdag niet betrouwbaar maar wel origineel. gaan nou, straks weer uh, contact proberen te zoeken met het strand. Ik ben er net achter. Ik had het verkeerde nummer gedraaid. Uh, eerst de nummer 12 Ariana Grande. samen met Haley Steinfeld, met Rock Bottom, de nummer 11 van deze week hier in de Euro Breakdown, de top 40 van Europa. En uh, het, het lukt me maar niet om contact te krijgen met het strand, met de beach scroll. Maar dat is helemaal niet zo erg hoor. Want we uh, uh, ja, blijven het proberen, we houden je op de hoogte. Hey, de nummer 10 gaan we voor je draaien. Doe-Lipa's dit met Harder Than Hell. He calls me the devil I make him want sin Every time I knock He can help but let me in Must be homesick for the real I'm the realistic guests He probably still adored me With my hands around your neck Can you feel the warmth? Yeah As my kiss goes down You like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah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 van uh, deze week, Dua Lipa met Harder Than Hell. We blijven zitten in een uh, achtste week. Even een paar uh, nieuwtjes voor je, want uh, er is weer uh, hoop uh, nieuws uh, voor de artiesten. En ik heb ook gewoon weer een uh, hele mooie what the fuck is er nou weer uh, met Justin Bieber aan de hand. Want Justin Bieber is klaar met anderen die foto's en filmpjes willen maken met deze superster. Maar zelf kan hij de regels even anders opvatten. Kort geleden had Justin Bieber een ontmoeting met uh, BB de Jerk, lid van het duo uh, These White Kids. Bieber bleek al lange tijd fan te zijn uh, van de filmpjes die de heren op uh, YouTube plaatsen. Nou, hij nodigde de heren uit op uh, een van zijn uh, poolparties En daar lieten ze los dat ze een, een nieuwe track hebben. Michael Phelps. Dat was uh, voor uh, nieuwe track hebben Michael Phelps, heet die waarschijnlijk. Nou, dat was voor uh, Justin Bieber voldoende reden om een uh, camera toe te staan. In nota maakten de heren toen uh, de video bij het nummer rond het uh, huis van Justin Bieber. Compleet met meiden, Justin Bieber in het zwembad en een verrijzingsoptreden van Neymar Jr. Nou, ik uh, vind het uh, knap voor hem. Maar ah, goed, uh, dat is uh, de, Justin Bieber, uh, het verhaal. Hey, uh, straks heb ik nog meer uh, nieuwtjes voor je omtrent artiesten. Meer gaan we luisteren naar de nummer 9 van deze week. En die is in handen van uh, Ariana Grande. Met Dangerous Woman. Ooh, don't need permission,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 ja I overthrew Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame That we don't talk anymore We don't, we don't. We don't talk anymore we don't, we, don't. we don't talk anymore Life Oh, oh, van uh, deze week Kangs versus cooking on three burners met uh, this girl. Hey, het is, uh, ja hoe laat is het eigenlijk half uh, vijf alweer? Joek, we gaan het thuis naar zit City en is het natuurlijk uh, tijd voor deze ja. Uh, yeah. de Nederlandse top 40 wordt op dit moment gepresenteerd op Radio 538. Maar ik ga hem even in vogelvlug een vogelvlug met je doornemen. Op nummer 38 vinden we Mike Perry nieuw binnengekomen samen met Shai Martin met The Ocean. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 36 in de Nederlandse top 40. Ali B. samen met Brace en Kenny B. met Let's Go. Siep samen met Nieve met Breathe is nieuw binnengekomen op een 33 e plaats. Op 27 bijvoorbeeld staat Ariana Grande met Interview, Bastille met Good Grief op 25. Willie Williams met Ego op 23. Meu met Final Song op 21. Time Flies met Once in a While op uh, 19. Op 17 vinden we Drake met Rihanna met Too Good. Nou, dan gaan we even kijken naar de top 10 uh, van uh, deze week in het Nederlandse top 40. Kan je wel verklappen dat er een uh, nieuwe nummer 1 is overigens. Dat is wel leuk om te weten. Um, Shawn Mendes staat op uh, nummer 10 met uh, Treat You Better. Nummer 9 is uh, David Guetta met This Ones For You. Enrique Iglesias met Duelen, El Corazon op nummer 8. Jonas Bluza met uh, JP Cooper met Perfect Stranger op nummer 7. Kangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl op nummer 6. Calvin Harris, This Is What You Came For staat op nummer 5. En Dior met uh, Elvis Prespo met Baylar op nummer 4. Op nummer 3 staat uh, Can't Stop The Feeling van Justin Timmerlake. Wekenlang lang op nummer 1 gestaan. 13 weken lang, nu in totaal op de top 40. En deze week dus um, na een derde plaats. De nummer 2 is wel blijven zitten deze week. 16 weken lang staat hij in de top 40. En dan heb ik het over Drake met One Dance. En de nieuwe nummer 1 is uh, van Major Laser. Samen met Justin Bieber en Meu. En dat nummer heet uh, Coldwater. Twee weken pas in de lijst. Vorige week uh, nieuw binnengekomen op 29. En nu al de nummer 1 positie behaald. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan door uh, met de top 40 uh, van Europa. En dat doen we met de nummer 6. Dit is James B met best fake smile. Als het goed is.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 tip jars and won't get back Van uh, deze week James Bane Best maal in de negende weken. Eén plaats gestegen. En tevens meteen de hoogste notering voor uh, deze beste man. De Euro Breakdown. En ja, wij gaan door uh, met de nummer This vijf. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. Met Rihanna, this is what you came for De nummer 5 van deze week in de Euro Breakdown De top 40 van Europa hier op ZFM's wordt. Hey, we gaan naar nummer 4 toe van deze week En dat vind ik, ja Het blijft een prachtige plaat helemaal door de stem van John Newman Vorige week nog op een tweede positie Hoogste notering ook 11 weken lang ondertussen in de lijst Deze week gezakt naar een vierde plaats. Nistigala's aan de John Noonan, Nell Rogers met Give Me Your Love. Hier op C is een song voor Thijs of Straks de top 3 van deze week. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost I will comfort you. Mm -hmm, mm -hmm. So give me your love. searching around I can't do this anymore So give me your love I need it Give me your love I need it Give me your love I need it Oh yeah Why don't you give me your love A number from The Seagullers With John Newman and Nile Rogers Give me your love de nummer 4 uh, deze week. Twee plaatsen gedaan, zoals ik al zei, uh, in hun uh, elfde week alweer. En we zijn bijna toegekomen aan de top 3 van uh, deze week. Maar niet voordat ik uh, je wat ga verklappen over Jessica Simpson. Jessica Simpson overwoog een uh, borstverkleining. Ja, ja, ja, schrik niet. Echt waar, echt waar, ja, echt waar. Wat leuk, nee, nou, weet ik niet. Uh, Jessica Simpson heeft lang nagedacht over een uh, borstverkleining... maar besloot uiteindelijk alles te laten zoals het is... Nou, daar zijn veel mannen blij mee. Uh, mijn borsten, zegt ze, hebben gewoon hun eigen leven. Ze hebben een eigen manier uh, om zichzelf te laten zien. Maar ik dacht na over een borstverkleiding. Zo onthult uh, Simpson in het septembernummer van de Health Magazine. Nadat ik kinderen had gekregen, keek ik naar mezelf en dacht ik... mijn borsten zijn eigenlijk heel groot, maar ik hou van hoe ze zijn. Nou, een extra argument om er niets aan te veranderen... was uiteindelijk haar uh, man. Ja, dat begrijp ik ook wel. Uh, ze zijn zeker een pluspunt. Nou, zijn twee pluspunten. En uh, Erik houdt nog steeds van ze. Met 36-jarige zangeres besteedt veel tijd aan trainen. Workouts zijn een uh, emotionele ervaring, zegt ze. Ik oefen ook om mijn uh, hoofd te legen. Dat maakt me sterker op uh, alle fronten. Nou, voordat ik uh, moeder werd danste ik op uh, tafels en clubs. En dat was mijn uh, sportieve oefening. Nu ren ik uh, achter de kinderen aan, zegt ze. Ja, wat zou ik zeggen? Ik ben blij dat je niet doet, uh, Jessica. En ik denk uh, vele mannen met me. Ook eentje met uh, grote borsten, maar die is sowieso heel groot, Adele. Want uh, ook de allergrootste sterren ter wereld zijn wel eens platzak. En het gebeurde, Adele, tijdens een bezoekje aan de Hennis en Maurits, oftewel de H&M. De Britse zangeres deed kleding inkopen bij de kledingwinkel. En toen ze afgelopen zondag haar inkopen probeerde af te rekenen, deed haar creditcard er niet... Ik ging naar HM en daar werd mijn kaart geweigerd, zegt ze. Dat was behoorlijk beschamend. Niemand wist dat ik het was, maar ik kon wel door de grond zakken. Zo vertelde ze aan haar publiek tijdens een concert in San José. Tamelijk bijzonder voor een ster die, volgens Forbes, het afgelopen jaar bijna 73 miljoen euro verdiende. Na nou, het laatste album van Adele, 25, is niet op de shortlist verschenen voor de prestigieuze Mercury Prize. Dit, deze week werd in 12 genomineerde albums bekendgemaakt. En daar uh, schitterden de Britse door afwezigheid. Black Star, het album van uh, David Bowie, verscheen wel op de lijst van de genomineerden. En de winnaar uh, van de Mercury Prize wordt uh, bekendgemaakt op uh, 15 september. Ik wens Stefani dan, uh, want uh, niemand gelooft wat er is gebeurd is het enige dat Gwen Stefani wil loslaten over de relatiebreuk met Gavin Rossdale? Want Gwen Stefani blijft gewoon heel cryptisch, zegt ze. De zangeres had een interview in de nieuwe editie van de Cosmopolitan. Niemand behalve mijn ouders, de betrokken personen en aan wie ik het zelf heb verteld, weet ervan... Niemand zou het ook geloven als ik echt zou zeggen wat er is gebeurd. Ik ging door maanden en maanden van kwelling. Waarmee ze de enige details prijs gaf. Een jaar geleden kwam er na 13 jaar een eind aan het huwelijk. U.S. Weekly wist eerder te vertellen dat Kevin uh, Rosdale haar uh, zou hebben bedrogen met de oppas van de kinderen. Nou, wie doet het nou niet tegenwoordig? Weet je, dat is een mooie uitspraak van uh, Philip Geubels erin. En uh, overspel zijn er uh, geen winnaars. Maar meedoen is belangrijker als winnen. Ja, nou ja. Het is een België, daar kan ik kan niet ook niet zo noemen. Maar het is wel waar. Hey, we gaan uh, naar de top 3 van uh, deze week toe. Maar uh, niet voordat we gaan uh, luisteren hoe de top 3 er uh, vorige week uitzag. Dat is namelijk een uh, hele verandering deze week in de top 3. Zoals je al gemerkt hebt, uh, met de vorige platen die ik draaide, die stond dus uh, vorige week op V. Hey, maar we gaan even luisteren hoe de top 3 er uh, vorige week uitzag. Nummer 3. Kom Breakdown op vrijdag, Breakdown op vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Op 3 uh, Dior met uh, Bailar. Op 2 stond Sigala met Give Me Your Love. En op nummer 1 stond Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Deze week op uh, nummer 3 is een uh, plaat uh, ja, die twee plaatsen gezakt is. 13 weken lang in de lijst staan. Uh, Justin Timberlake zit de nummer 3 van deze week met Can't Stop the Feeling. I got this feeling in my bones.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 It's been so phenomenally Nummer 2, de nummer 3 van deze week. Uh, can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Hey, de nummer 2 van deze week is een plaat die uh, zeven weken in de lijst staat. En uh, toch één plaatsje gestegen is deze week. En dan heb ik daarvoor Elvis Crespo en Dior. Twee van uh, deze week bij Lars uh, van uh, Dior samen met uh, Elvis Crespo En dan zijn we toegekomen aan de nummer 1 uh, van uh, deze week. Vorige week nog op de vierde plaats. Negen weken in de lijst is Alvaro Soler met Sofia. Sigo siendo tu mirada. Dime, Sofía. Prachtige nummer 1 uh, van uh, deze week. Uh, Alvaro Soler met Sofia. 26 e jaargang aflevering 32 van vrijdag 5 augustus 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 13 stijgers, 13 zittenblijvers, 12 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Twee nieuwe binnenkomers zijn Britney Spears met uh, Make Me op nummer 33. En op nummer 21 Katy Perry met Rise. Ik bedank jullie weer voor het luisteren naar de top 40 van deze week van Europa. Volgende week zijn we er gewoon bij tussen 3 en 5 met een nieuwe lijst met de heetste hits. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Doei doei. Uh, Stadler? Ja, uh, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM.